Na de verkiezingen voor de Eerste Kamer, gisteren, gaan steeds meer stemmen op om het kiessysteem te veranderen. Verschillende senatoren hebben gezegd dat het anders moet en ook premier Rutte vindt dat het systeem op de schop moet. Volgens hem is de manier waarop de Eerste Kamer wordt gekozen redelijk bizar en hebben de onderhandelingen achter de schermen over het stemgedrag weinig meer met democratie te maken. Toch zal hij geen wijzigingsplan indienen omdat dat volgens hem geen prioriteit heeft. Ook in de Tweede Kamer is geen meerderheid voor een ander systeem. Een aantal provinciale statenleden heeft gisteren een strategische stem uitgebracht om een andere partij sterker te maken. In de Eerste Kamer heeft de coalitie samen met de PVV net geen meerderheid behaald. Maar de SGP staat constructief tegenover het kabinet en kan de drie partijen aan de meerderheid helpen. Natuur- en landbouworganisaties zijn het eens geworden over hoe het aantal ganzen in Nederland kan worden teruggebracht. De komende vijf jaar moet het aantal van 200.000 worden gehalveerd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 Ook dreigen er branden uit te breken... door beschadigde elektriciteitskabels en gasleidingen. Vorige maand werd het zuiden van de Verenigde Staten... al zwaar getroffen door tornado's en zware stormen. Daarbij kwamen zeker 350 mensen om het leven. Gewapende benders hebben delen van de stad Abidjai in Soedan in brand gestoken. De stad ligt in de grensregio van Noord- en zuid soedan en wordt door beide geclaimd. In het gebied zit veel olie in de grond... Na jaren van oorlog wordt het zuiden in juli een onafhankelijke staat. Maar in het Vredesakkoord is niets geregeld over Abidjan. Het weer bewolkt, maar vanuit het westen breekt de zon door. Vanmiddag wisselen bewolkt en op de meeste plaatsen droog. Temperatuur loopt op naar 15 graden aan de kust en 17 graden in het binnenland. Morgen wat meer zon en warmer. ANWB verkeersinformatie. Met elf files in totaal 40 kilometer is het een normale ochtendspits. Weinig bijzonderheden. Wat opvalt is in het zuiden van het land, Is dus op de A2 Eindhoven richting Maastricht... de spitsrook dicht vanwege een technische storing tussen Echt en Eurmond... geeft er wat extra vertraging. En we hadden een aanrijding op de A12 van Arnhem naar Utrecht. Tussen knopen de Waterberg en Zat nog 8 kilometer. Alle rijstroken zijn weer vrij. Te laat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 Vroege Vogels TV. Nieuwe kolencentrales op de Maasvlakte houden onvoldoende rekening met de natuur. De laatste korhoen op de Sallandse Heuvelrug. De tellers zijn bijna uitgeteld. Spelende vosjes in Big Brother. En uw eigen schitterende beelden uit de natuur in Wat Ruist. Dat allemaal vanavond in Vroege Vogels TV. Bij de Vara 5,5 op Nederland 2. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij.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 NOS Radio In journaal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zeven minuten over zeven. De krapst mogelijke meerderheid heeft het gedoogkabinet samen met de SGP. Hoe houdbaar is deze constructie? Gaan we het zo over hebben. Eerst naar Fukushima, waar toch meer splijtstofstaven zijn gesmolten dan aanvankelijk gedacht. Nou, dat gebeurde waarschijnlijk direct na de uitbeving en de tsunami van twee maanden geleden. Van reactor 1 was het al bekend, maar nu blijkt dat ook de reactoren 2 en 3 zwaarder getroffen zijn dan aanvankelijk werd gedacht. Daar gaan we over praten met atoomfysicus van de Universiteit van Utrecht, Wim Turkenburg. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, een meltdown ook in 2 en 3, dat zou kunnen hebben, plaatsgevonden kunnen hebben. Is dat dan toch veel ernstiger dan tot nu toe werd aangenomen? Nou, dat het plaatsgevonden zou kunnen hebben, dat uh, werd eigenlijk al steeds uh, gezegd, maar nu zijn uh, omdat men toegang heeft gekregen vorige week tot uh, alle reactoren, nummer 1, 2 en 3, en men ook merkt dat het niet goed lukt om uh, de reactor goed te koelen, dat er grote lekkages zijn in de reactor als men de water inspuit, ja, moet daar geconcludeerd worden dat de reactor uh, splijtstofstaven dat die droog uh, hebben gestaan, in ieder geval voor een deel, en bij reactor nummer 1 Reactor 1 is begin vorige week bekend geworden. dat dat waarschijnlijk tot 100% smelting van alle splijtstof heeft geleid. Nou, dat kan wanneer de temperatuur daar dan ongeveer 3000 graden Celsius wordt. Dat heeft dus plaatsgevonden. En bij reactor nummer 1 ligt dus alle splijtstof op de, in het vat beneden. En is voor een deel daar waarschijnlijk ook weer doorgelekt. En ligt waarschijnlijk ook voor een deel in het reactor huis, op de betonnen vloer. En uh, dat kan men nu koelen. Uh, maar het lukt niet om dat, uh, om dat netjes te koelen. Nou, bij Hoe bedoelt u dat, netjes te koelen? Nou, men wil eigenlijk een gesloten koelsysteem uh, maken. Mm. Maar al het water wat er dus ingespoten wordt, dat loopt er even hard weer uit. En komt zwaar reactief, als, als hoog reactief afval, zeg maar, komt dat in de kelders uh, terecht. Okay. Dus er ligt in de kelders van alle reactoren een geweldige hoeveelheid uh, water dat uiterst reductief is. En uh, ja, waar we een beetje dat het handen in het haar zit. Dus het water wordt. Overgepompt uh, in, in, in, in andere vaten. Maar ja, dat systeem dat moet, uh, dat moet stoppen. Dat moet een gesloten systeem worden. Dus water wat erin loopt, dat, uh, dat moet eruit komen. En vervolgens ja. schoongemaakt en gekoeld. En dan weer terug. Even, nou. even, voordat u verder gaat, we hebben u vaak in de uitzending gehad. Ja. Uh, vooral ook op momenten waarop de radioactiviteit rond Fukushima uh, enorm was. Er werd veel radioactiviteit gemeten na de aardbeving. Ja. Dus zou dit kunnen verklaren waarom dat zo hoog was destijds? Uh, uh, omdat... Als de splijtstof smelt, komen allerlei splijtstofproducten zeg maar, vrij in de reactorkern terecht. En vervolgens zijn er allerlei lekkages waardoor de boel naar buiten komt. En dat is met stoom gebeurd, maar het is ook via de explosies gebeurd. En bovendien is het ook nog gebeurd op 15 maart, op het moment dat de wind richting land stond, met name naar het noordwesten. En dat verklaart dus de zware reactieve besmetting richting het noordwesten, ook tot afstanden van zo'n. Zo, zo 30 tot 40 uh, kilometer. Ja, nou, even een naïeve vraag van die Turkenburg, uh, als dat licht, die gesmolten splijtstaven op de bodem van het reactorvat, dan denk ik, ik haal het weg. Maar dat kan niet. Nee, je kunt, je kunt er niet uh, bij komen. Het is ook een soort van uh, gloeiende massa. Je moet dat dus koelen. En dat zal nog uh, zeggen, ja, waarschijnlijk wel voor tenminste twee jaar gekoeld, zou niet langer moeten worden. Ik wou net zeggen, wat, wat betekent dat dan voor, voor de lange termijn? Ja, is, dat moet je heel lang uh, koelen. Misschien dat je dat, uh, we hebben dat ook in, uh, destijds in Harrisburg gezien, in Amerika, zo'n, zo wat is het, 20, uh, 30 jaar geleden. Dan uh, kan je misschien na zo'n jaar of tien, A15, proberen de boel uh, weg te halen. Dus wat men hier probeert is een gesloten, uh, niet gesloten, maar wel een kringloop koelsysteem te maken in ieder van de drie reactoren. En ieder van de re reactoren is dus de spuitstof in hoge mate gesmolten, ligt op de bodem en is de boel lek. Mm. En het tweede wat men wil doen, is uh, er een omhulsel om ieder van de reactoren te bouwen. Zeg maar een nieuwe doos, uh, zodat uh, radioactiviteit niet meer via de lucht ook naar buiten kan komen. Want ook dat gebeurt nog steeds. En wat is uw inschatting, meneer Turkenburg? Hoe komt het dat TEPCO dit nu pas naar buiten brengt? Weten ze het nu pas of zit daar iets anders achter? Mm. Ze zijn in de berichtgeving altijd uiterst voorzichtig. Dus ze willen pas z zeggen dat het zeker iets is wanneer ze het hebben gemeten, wanneer ze het hebben gezien. Nee. En omdat ze pas vorige week uh, de reactoren in uh, zijn... Kunnen gaan, dus ongeveer twee maanden nadat alles is uh, gebeurd. Ja, kunnen ze daar nu pas wat verder uitspraken. Willen ze daar nu pas wat verder uitspraken over doen. Uh, het komt niet als een verrassing. Nee. Wim Turkenburg, dank weer voor uh, uw woorden over Fukushima, die aan de Universiteit van Utrecht. Tien over zeven geweest, u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is niet gelukt. In de Eerste Kamer heeft het kabinet samen met gedoogpartner PVV geen meerderheid gekregen. Provinciale Statenlezen kozen gisteren de leden van de Senaat. En de teller bleef steken op 37 van de 75 zetels. Maar samen met die ene zetel van de SGP heeft het kabinet toch een meerderheid. En dat leverde verschillende reacties op gisteren in Politiek Den Haag. Het was mooier geweest als wij uh, meer dan 38 zetels hadden gehaald. 38 of meer. Verder vind ik het natuurlijk uh, ook echt he, vind ik het buitengewoon plezierig dat dit kabinet geen meerderheid heeft. Nou, dat betekent dat de coalitie geen meerderheid heeft. En dat dus de komende jaren die coalitie zal moeten samenwerken met de andere partijen. om te komen tot meerderheden in de Eerste Kamer. Het spannen er voortdurend om of het 36 of 37 zou worden. En je ziet dat zij uh, stevig onderhandeld hebben uh, hier en daar. om het op 37 te krijgen. De oppositie, wij van onze kant hebben natuurlijk gekeken welke tegenzetten we daar tegen zouden kunnen doen. Dat zag er ook goed uit. En het was zo mooi geweest als de oppositie de meerderheid had kunnen halen. Want dan hadden we echt vanaf vandaag een start kunnen maken met uh, beleid wat Nederland echt nodig heeft. Dan hadden we bijvoorbeeld goede werkgarantie voor arbeidsgehandicapten voor de bijstand kunnen afdwingen in plaats van die dramatische plannen voor de onderkant die het kabinet nu heeft. Met deze uitslag kan het kabinet waarin de VVD de grootste partij is aan de slag met de maatregelen die Nederland nu nodig heeft. En dan, uh, ja, als ze voor volgens de SGP een grote stem in het beleid gaan geven... net op een nipte meerderheid kunnen uh, rekenen. En dat is toch tragisch om dan te constateren... dat de SGP in de toekomst dit land gaat besturen. Er ligt geen deal uh, met de SGP. Uh, zo eenvoudig is het antwoord. Wij zijn geen gedoogpartij met een gedoogakkoord. Ja, het is toch ongelooflijk dat een pen en een rood potlood... het verschil kunnen maken in dit land. Wat een stomme fout, maar ook wat een menselijke fout. En wat moet dat statenlid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 redacteur Joost Vullings. We zien vandaag uh, voorpagina van NRC Next. Daar hangt een zwarte kous aan een waslijn. De zwarte kous van de SGP. Um, wat is het verlanglijstje van deze partij? Ja, daar zeggen ze uh, eigenlijk niets over. Als we dat verlanglijstje al hebben. Nou goed, de, de voorlichter van de SGP maakte dan gisteren op Twitter wel het grapje dat dan zwarte kousen. Uh, een van de eisen is dat die in het lage BTW-tarief moeten. Maar goed, dat is natuurlijk een grap. <lacht> uh, Leuk. Kijk, wat ze zeggen, we zijn een onafhankelijke en constructieve partij. Dat is het aandagium. Uh, en wat ze dan zeggen, zoals het dan mooi heet in Den Haag. We gaan ieder wetsvoorstel op zijn eigen merites beoordelen. En dat hoort u dan wel. Ja, en daar moeten we het mee doen. Eh, ik denk wel dat de SGP deze positie gaat gebruiken... om vooral af en toe een wet bij te sturen en niet zozeer om te blokkeren. Dat zit niet echt in de aard van de partij. En je kan ook niet verwachten dat de coalitie bijvoorbeeld plannen gaat uitvoeren... waar ze zelf niet achter staan. Alleen maar om de SGP te plezieren. Bijvoorbeeld om abortus strafbaar te stellen... of het verbieden van het rijden van vrachtwagens op zondag. Ik bedoel, de SGP heeft zeker veel invloed voor een partij... met in de Tweede Kamer twee zetels en in de Eerste Kamer... Zetel, maar die invloed is zeker niet oneindig. Want de coalitie kan af en toe ook nog zaken doen met andere partijen. In dat geval is het wel opvallend dat de VVD bijvoorbeeld... dat het dit weekend bekend wordt, zegt... we steunen het initiatiefwetsvoorstel niet meer... om een, uh, tot een, uh, met het afschaffen van het verbod op een godslastering. Ja. Mm -hmm. Dat doen ze eigenlijk, terwijl de SGP, dat zeggen ze, er niet om vraagt. Dat is dan wel weer opvallend. Maar goed, de SGP heeft invloed, maar niet oneindig, zoals ik al zei. Dus wat Jolanda Sap zei van de SGP gaat het land regeren, dat is dan... Misschien niet ja, dat dat zou ik ook zeggen als ik Jolanda Sam was, maar ja. dat is toch <laughs> wel heel erg overdreven. Maar, ja. maar hoe moeten ze dan noemen? Oppositie of coalitie, coalitiepartij of schaduwgedogen? Ja, dat, dat laatste vind ik zelf wel erg mooi, maar van de, staai, van de ja. SGP, de, de, de, de fractievoorzitter in de, in de Tweede Kamer, die zegt ja wij zijn geen oppositiepartij en wij zijn geen coalitiepartij. Ik denk dat we daarmee moeten doen. Dat, dat, maar het geeft wel heel erg aan wat de positie is van die partij. Geert Wilders zei gisteren nog maar weer eens duidelijk... dat de uitvoering van het gedoogakkoord de lakmoesproef is. Dat klinkt een beetje als een dreigement, een waarschuwing... Ja, dat is het ook wel. Aan de andere kant natuurlijk heel erg logisch. Want ze hebben deze zomer uh, afspraken gemaakt... en hij steunt de bezuinigingen in ruil voor een streng immigratiebeleid... en een stevige veiligheidsagenda en extra geld voor ouderenzorg. Ja, en als hij die punten uiteindelijk gaandeweg niet binnenhaalt... Uh, ja, dan gaat hij moeilijk doen. Dat is op zichzelf logisch. Maar het feit dat hij dat dan weer zegt op zo'n dag... dat is dan uh, toch wel weer opvallend. Dus het geeft aan hoe hij uh, tegen de zaak aankijkt... en waar hij dit kabinet op beoordeelt... Ja, dan uh, hoorden we de premier uh, natuurlijk gisteren ook al zeggen... Hè, we, we blijven met alle partijen praten om tot meerderheden te komen. Um, dus ook naar de oppositie, afgezien van de PVV en de SGP. Um, Jolande Sap uh, gaf al aan dat dat, dat, dat ook kan, hè, met, missie, met de missie naar Kunduz. Um, ja, maar in hoeverre zullen ze blijven shoppen? Ja, dit is, dit is wel, ja, ze moeten wel het, het kabinet, maar wat de oppositie gaat doen is, is eigenlijk wel zeer interessant. Want het dilemma van de oppositie is eigenlijk als volgt, uh, die kwesties die je noemde, Macundus, maar ook bijvoorbeeld de missie aan Libië en de steun aan Griekenland, dat zijn dan van die kwesties, daar ga je niet mee stunten. Daar ga je niet van zeggen, wij zijn tegen om het kabinet te pesten. Daarvoor vinden die oppositiepartijen die kwesties zelf te belangrijk. Dus ze zullen die steun eigenlijk niet intrekken. Maar en daarom zie je eigenlijk ook de oppositie de laatste weken eigenlijk steeds meer geïrriteerd raken, of misschien wel beter gezegd, gefrustreerd raken. Uh, zij, zij helpen het kabinet op hele belangrijke dossiers... maar die, willen ze de, ja, die steun willen ze niet intrekken. En ondertussen denken ze van... ja, we houden deze club in het zadel. Maar ja, de dag daarna... op dingen die wij belangrijk vinden, bezuinigingen... Dan, ja, dan zijn we niet meer nodig. En je voelt dat ze uit zijn op een bloedneus naar het kabinet. Ze willen op een dossier een keer nee zeggen... terwijl ze misschien zelf wel voor zijn. Maar ja, uh, op welk dossier dan? Dat is eigenlijk heel erg moeilijk te vinden. En, en, en je ziet dus eigenlijk dat... Eigenlijk iedere partij een beetje gedoogpartij is geworden. Alleen de SGP en de PVV hebben er heel bewust voor gekozen. En de oppositie niet. Die zijn er tegen willen dank. En dat is zeer frustrerend, merk je. Nou, dan de SGP nog, hè. flinke ruzie met politieke vrienden van de ChristenUnie. Hoe ernstig is dat? Nou, je kan eigenlijk gewoon zeggen dat de liefde voorbij is. De afgelopen jaren groeiden de partijen al uit elkaar. SGP zat toen in de oppositie, ChristenUnie in het kabinet. Dat leidde al tot wrijvingen. Maar ze hebben elkaar niet aan een restzetel geholpen. En ja, de, de oude liefde die tientallen jaren terug gaat... is nu gewoon echt over. Joost Vullings in Den Haag. Straks onrust op de aandelenbeurzen door slechte berichten vanuit Europa... en de wereldeconomie hoort er zo meer over. Eerst naar Jolanda de van der Velde met nog steeds een normale ochtendswitsjolanda. Ja, dat kan je wel noemen, 78 kilometer file. We hadden die aanrijding op de A12, Duitse grens richting Utrecht. Die reisrook is al een tijdje open, maar die file gaat eigenlijk moeizaam oplossen. Het is langzaam rijden tussen Westervoort en Alfred Oosterbeek over 15 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Dan de ganzen. ganzen zijn mooi, maar ganzen zijn ook vervelend. Ze vreten alles kaal, de boeren hebben er last van en ze poepen ook overal nog. Zeven verschillende organisaties hebben besloten om de ganzenstand nu te halveren. De G8, Het waren eerst de jagers er ook nog bij. Over de vijf jaar moeten er honderdduizend ganzen minder zijn. Joris van der Kerkhof is bij Boer en Oldeborn in Friesland tussen de koeien, de grutto's en de ganzen. Jongens. Ja, die ganzen die hebben vooral uh, dingen achtergelaten hier over het grasveld... waar we met Boerhofstra aan het lopen zijn. Het ziet er een beetje uit als de, kegel, de askegel van een, uh, van een sigaar. Een beetje rare groene sigaar dan wel. Maar daarboven komt dan een beetje dat, dat wittige uh, van, de, van, van de as. Uh, waar lopen we nu naartoe? Wat, dat gepiep een beetje op de achtergrond, dat zijn gewoon... Dat zijn geen ganzen. Dit zijn allemaal kiwitten en dat zijn grudo's. Ja. En die grutto's, die hebt u gisteren, al, nou niet allemaal, maar veel van die grutto's hebt u vastgehouden. Ja, heel veel van die, grutters, van die kleine jongen heb ik in de hand gehad, ja. Die hebben, no, op, die hebben we allemaal naar uh, vluchtstroken gebracht om uh, op, voor bescherming, te, voordat ik ze niet met, met de maaimachine raak. Dus. Ja, u hebt gisteren gemaaid um, en die grutto's, ja, zijn die dan voor u belangrijker dan, uh, dan die ganzen? Absoluut, Want? absoluut. Nou, de grudel, dat is een, een, een, echt een uitstervend ras. De ganzen zijn zo massaal in populatie, dus daar hoef je niet echt op te denken. Dat, daar hebben we geen moeite mee. En, de, nou ja, en de, de, de schade die wij van de ganzen ondervinden, die is zo groot. Dat, dat is iets wat ik, uh, nou ja, daar wil ik wel afstand van doen. U zegt het netjes, die ganzen zijn nu voor een belangrijk deel... ook daar in de bossen uh, terechtgekomen. Daar zijn ze uh, nieuwe ganzen aan het maken en uh, erop aan het zitten... op die eieren, om er uh, veel meer ganzen uiteindelijk vandaan te laten komen. Hier ja. komen we dan nu, uh, zoals u zei, in die vluchtstroken... waar dan nog wat, uh, wat, uh, wat gutto's uh, zitten. Ja. Uh, daar gaan we zo eens even verder naar kijken hoe dat eruit ziet. Het is wel bijzonder dat hij zo'n groot verschil maakte tussen die, tussen die vogelsoorten. De grutto is mooi, de grutto is fijn. De gans, die hoeft er niet meer te zijn. Joris van der Kerkhoff over, over grutto's, ganzen en grazende koeien. Het is acht minuten voor half acht. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij gaan weer eens naar een alswolk uit IJsland. Want die heeft opnieuw invloed op het Europese luchtverkeer. Marjolein Wentink, luchtverkeersleiding Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wat is die invloed van de alswolk uit IJsland... op het, bijvoorbeeld het Nederlandse luchtverkeer? Op het verkeer van en naar Schiphol heeft het alleen invloed waar het gaat... ...om bestemmingen in het noordelijke uh, gebied van het Verenigd Koninkrijk. Uh, het verkeer in Nederland ondervindt geen enkele hinder. Er is geen as in het Nederlands luchtruim. Wij volgen dat natuurlijk heel erg nauwkeurig. krijgen ook de verwachtingen, in dit geval van het KNMI. En wij weten op dit moment dat we in de ochtenduren althans geen as hoeven te verwachten... We houden het per uur bij mogelijk dat dat in de loop van de middag iets verandert. Maar dan nog verwachten we niet dat het verkeer in Nederland last van af zal hebben. En op dit moment, als je Europees kijkt, is het alleen verkeer naar die noordelijke bestemmingen in Engeland... Die daar last van hebben. Het overvliegend verkeer vliegt op grotere hoogte. En eh, het verkeer van en naar de Verenigde Staten heeft daar dus op dit moment nauwelijks zin van. Ja, mevrouw Wending, eh, president Obama heeft zijn vluchtschema wat aangepast. De ploeg van Barcelona die naar Londen moet ook. Ja, wordt er toch rekening mee gehouden dat het nog wel wat zuidelijker gaat komen? U kunt zich voorstellen dat op dit moment de weerkundigen van alle landen in dit gebied heel nauwkeurig kijken hoe die aswolk zich in het uh, luchtruim beweegt. Uh, dat doet Nederland, maar dat doen ze in Engeland ook. En in die nodig nemen mensen natuurlijk een voorzorgsmaatregelen. Wat is er nou veranderd ten opzichte van uh, vorig jaar? Je ziet hoeveel chaos die ASWOK toen veroorzaakte in het Europese luchtruim en daarbuiten. Wat is er anders dit jaar? Uh, na de problemen van vorig jaar is in Europees verband geëvalueerd en ook gekeken... hoe kun je daar nou het beste mee omgaan zonder dat inderdaad die chaos, uh, zoals u het ook beschrijft... Ontstaat. En ja. daar is afgesproken dat die massale luchtruimbesluitingen, zoals ze er vorig jaar waren, dat dat toch een uh, te zware maatregel was. En dat je nu ziet dat luchtvaartmaatschappijen zelf in eerste instantie beslissen, wil ik wel of wil ik niet vliegen en vind ik dat um, uh, verantwoord. Daar zijn wel door de overheden regels voor gesteld. Luchtvaartmaatschappijen die door asgebieden vliegen, moeten aan bepaalde regels voldoen. Ik wou zeggen, want is het dan wel veilig als iedereen dat zelf kan beslissen? Nou, u kunt zich ook voorstellen dat geen luchtvaartmaatschappij gaat vliegen als dat niet verantwoord wordt geacht. Daarom worden er ook um, metingen verricht, indien dat nodig is, van de intensiteit van as in luchtruimen. Hebben overheden regels gesteld voor het uh, uh, waarborgen van de veiligheid waar luchtvaartmaatschappijen aan moeten voldoen als ze door asgebieden vliegen. Wordt ook breed informatie uitgewisseld en op die manier denkt men... een zeg maar een product op maat te hebben, echt specifiek gericht op uh, als gebieden in plaats van die massale sluitingen van luchtruimen. Oké, okay, meer maatwerk dus. Marjolein Wenting, dank van de luchtverkeersleiding Nederland. Vijf en half acht. Rode cijfers op de borden. De aandelenkoersen doken gisteren naar beneden. En niet alleen in Europa, maar ook op Wall Street. In Europa daalden de beursindexen met 1 à 2 procent. En ook de euro zakte in waarde. De euro is nu nog 1,40 dollar waard. En begin deze maand was dat nog 1,48 dollar. Nou, we praten met fondsmanager bij SNS, Corné van Zeil. Goedemorgen. Goedemorgen. Dalende koersen. Waar zat hem dat nou in gisteren? Ja, ik zie dat het over het algemeen de schuld wordt gegeven aan de euroschuldencrisis. schuldencrisis ja. uh, Maar eigenlijk gaat het wat verder dan dat. Uh, we zien uh, toch wel de afgelopen maanden een afzwakking uh, van de economische verwachtingen. En uh, ja, daar moeten de aandelen het natuurlijk uh, vooral van hebben. Dus uh, dat maakt beleggers ook wat zenuwachtig. Mm, ik zie ook dat uh, verschillende kredietbeoordelers hier een rol in spelen. Die ja, zien toch de toestand in Griekenland en uh, bijvoorbeeld die in Italië. Uh, die beoordelen ze slechter... Hoeveel invloed heeft dat op het gemoed van beleggers? Nou, Het draagt er zeker niet toe, toe bij. Je zag wel dat uh, de, de financiële aandelen uh, meedaalden... maar ze behoorden niet tot de grootste dalers. Dus je ziet dat de uh, meeste van de Griekse ellende... en in mindere mate de, ja, de downgrading van Italië... een rol heeft gespeeld. Het was uh, vooral de, de, de cyclische aandelen... Uh, die, uh, dat zijn uh, bedrijven die het meest last hebben van een economische daling. Zoals Kees, wat voor bedrijven? Uh, nou ja, zoals een, een AXO, een ASML, een Philips en een DSM, die gingen er gisteren het hardste naar beneden. Uh, afgezien van de Air France natuurlijk, maar dat kwam door de aswolk. Uh -huh. uh, dat soort aandelen zie je dan het hardst dalen. En uh, de, de financiële aandelen hebben vorige week al, uh, ja, toen de paniek voor Griekenland op het grootst was, uh, de grote klappen gekregen. Ja, doen er nog even een land bij, Spanje, hè, want dat staat voor, ook voor grote bezuinigingen. Dan hebben we het toch over een redelijke economische reus. En de demonstraties daartegen, want ook de Spaanse bevolking, en vooral de jongeren, pikken dat niet. Is, zit hem daar nou ook. Um... Ja, de afwaardering van de euro, weet je? Het, uh, het is eigenlijk een compleet plaatje en dit is een van die factoren die bijdraagt aan het compleet plaatje. Um, het betekent dat je meer politieke onzekerheid heeft. En onzekerheid is iets waar beleggers nooit tevreden mee zijn. En het is een typisch iets wat je eigenlijk door heel Europa ziet. We moeten het allemaal een tandje minder doen. En daar zijn we het niet mee eens. Dus we stemmen tegen wat dan ook tegen is. Wat zijn de verwachtingen verder van deze week bijvoorbeeld? Laten we het maar even op de korte termijn houden. Nou, deze week zal dus, uh, ik denk in ieder geval vooral in het teken staan van die economische verwachtingen. We hebben een, een, een sterke afzwakking gezien. En vandaag komen er wat cijfers over de Duitse economie. Die zijn een bijzonder interessant. En, en de Amerikaanse economie. En als dat een beetje aan zal trekken, dan denk ik wel dat we hier een bodem hebben gevonden. Maar ja, dan moeten we eerst even die economische cijfers afwachten. Nou, dat gaan we dan maar doen. Corné van Zijl, fondsmanager bij SNS. Dank.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 NOS -journaal. De zwaarste aanvallen op Tripoli in weken. en tientallen vluchten geschrapt vanwege de aswolk van een Vulkaan. Het is uh, half acht geweest. Goedemorgen, ik ben Doral Megens. Zware luchtaanvallen vannacht op de Libische hoofdstad Tripoli. Mogelijk de zwaarste sinds de NAVO begon met bombardementen in maart. Getuigen zeggen dat ze zo'n twintig explosies hebben gehoord in een half uur. Er zijn grote rookwolken boven de buurt waar kolonel Gaddafi woont. Volgens de Libische autoriteiten zijn zeker drie mensen gedood. Woordvoerder van de Libische regering stond te pers te woord in een ziekenhuis. De gewonden zijn naar twee verschillende ziekenhuizen hospitals. Dit is een van hen. Sommigen zijn natuurlijk behandeld en zijn al naar huis gegaan, omdat ze lichte injuries. hebben. Sommigen hebben grotere, uh, meer serieuze verwondingen. Sommigen zijn natuurlijk course, zoals je hebt gezien. Behalve Frankrijk gaat ook Groot-Brittannië helikopters naar Libië sturen. En daarmee kan gerichter worden geschoten op troepen van Gaddafi, gerichter dan met vliegtuigen.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 In totaal blijven zo'n 100 toestellen aan de grond. Boven IJsland ging gisteren een deel van het luchtruim weer open... omdat de aswolk door de wind was weggetrokken. Opnieuw Arjen van der Horst. Ja, de aswolk zal naar verwachting deze ochtend de Britse eilanden bereiken. President Obama, die gisteren in Ierland begonnen is aan een Europese tornei, ja, die heeft daarom besloten al gisteravond naar Londen te vliegen in plaats van vandaag. Of er in de loop van vandaag nog meer vluchten moeten worden geschrapt... dat wordt later bekeken. In de kerncentrale in het Japanse Fukushima zijn niet in één reactor brandstofstaven gesmolten, maar in drie. Dat heeft de exploitant TEPCO bekendgemaakt. Eerst ging men ervan uit dat alleen in reactor één meltdown was geweest. Maar nu blijkt dat dat in de eerste dagen na de ramp ook het geval was in de reactoren 2 en 3. De gesmolten staven liggen op de bodem van het reactorvat en worden daar gekoeld. De tornado die gisteren over de Amerikaanse stad Joplin trok... heeft zeker 116 levens geëist. Daarmee is het de dodelijkste tornado in bijna 60 jaar. Zeker een kwart van de stad Joplin is met de grond gelijk gemaakt. Reddingswerkers zoeken nog naar overlevenden. Tot nu toe zijn 17 mensen onder het puin vandaan gehaald. Het reddingswerk wordt bemoeilijkt... door het aanhoudende slechte weer in Missouri. Natuur- en landbouworganisaties zijn het eens geworden... over hoe het aantal ganzen in Nederland... de komende vijf jaar kan worden gehalveerd. Worden ganzen afgeschoten en er worden ganzen gevangen. Ook wordt geprobeerd het broeden binnen de perken te houden. De organisaties leggen hun plannen voor aan staatssecretaris Bleker van Landbouw en aan de provincies. De jagers zijn het overigens niet eens met de plannen. Die zijn uit het overleg gestapt, directeur Kalden van Staatsbosbeheer over de jagers. Die vonden het te veel open einde hebben, die vonden er te veel onduidelijkheid in zitten. Wij gaan in de komende maanden aan de slag om die onduidelijkheid weg te nemen. En wij hopen dat de kanje weer aanhaakt. De vogelbescherming ging wel akkoord met een halvering van het aantal ganzen.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 De bewolking overheerst en langs de oostgrens valt nog wat lichte regen. De regen zal spoedig verdwijnen en vanuit het westen breekt op steeds meer plaatsen de zon door. Vanmiddag is het dan zonnig en op de meeste plaatsen droog. Alleen in het noorden is er kans op een lichte regenbui.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 Morgen, woensdag, dan wordt het denk ik de mooiste dag van de week... met veel zonneschijn, weinig wind en temperaturen tussen de 19 en 23 graden. Daarna wordt het wisselvallig in Nederland... en zet de temperatuur een paar stappen terug. ANWB Verkeersinformatie, in totaal 82 kilometer files... vrij gebruikelijk voor de dinsdagochtend. Er zijn niet zoveel bijzonderheden. In het zuiden van het land is op de A2 Eindhoven richting Maastricht... tussen Echt en Eurmond de spitsstrook dicht vanwege een technische storing. Dat geeft daar wat meer vertraging. We hadden een aanrijding vanochtend op de A12 Arnhem richting Utrecht. Tussen Knopend Waterberg en Knoopend Grijzoord is nog langzaam rijden over 5 kilometer. Daardoor had het verkeer ook wat moeite van op de A50 om van Os naar Arnhem te komen. Voor Knoopend Grijzoord staat het 3 kilometer. En ook op de A50 Apeldoorn richting Arnhem wat extra vertraging. Tussen Afrit Hoendelo en Knopendwaterberg Waterberg 3 kilometer.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 minuten over half acht. Goedemorgen. U luistert naar het NOS Radio in Journaal. Voor vragen en opmerkingen kunt u terecht op Twitter. Ons account daar is NOS Radio 1. De omstreden Iraanse minister van buitenlandse zaken, Salehi, mag toch Europa weer in. Hij staat op een zwarte lijst van de EU omdat hij hoofd is van het Iraanse atoomagentschap. Maar de ministers van buitenlandse zaken van de EU schorten dus zijn reisverbod op omdat de EU met Iran in gesprek wil blijven. De PVV heeft in Den Haag juist aangedrongen... op het handhaven van sancties tegen Iran. Minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken legt uit... waarom hij nu toch mag komen. Ja, die man mag nu weer Europa in. Uh, zijn, het verbod om Europa in te reizen is voor hem opgeschort. Hij blijft dus wel op die lijst staan. Hij blijft op de lijst staan van mensen die eigenlijk niet welkom zijn... maar tijdelijk zeggen we, nou, oké, okay, we willen zaken met die man doen. Ja, wij, willen, wij moeten... Wij willen en wij moeten ook zaken met hem doen, want hij is nu minister van Buitenlandse Zaken. Het gaat hier om allerlei, om allerlei zaken waar de Europese landen en ook Amerika en Rusland bezig zijn met Iran. Om toch te kijken of we die Iraniërs kunnen afhelpen van dat onzalige idee met die kernwapens enzovoort. Nou, daar heb je dus ook gesprekken met de minister van Buitenlandse Zaken van Iran voor nodig. Uw gedoogpartner PVV heeft nadrukkelijk gezegd... dat zij vinden dat die man op die lijst hoort. En dat hij dus Europa niet in mag reizen. Dat u ook geen zaken met dat soort mensen moet doen. Hoe gaat u dat nou uitleggen? Ik ga dat uitleggen aan de PVV zoals ik het u ook probeer uit te leggen. Met geen woord meer of minder. Namelijk? Namelijk dat uh, de man uh, minister van Buitenlandse Zaken nu is. Dat hij uh, nodig is voor communicatie met... De landen die proberen om tot een uh, oplossing te komen rond dat vreselijke probleem van die Iraanse uh, mogelijke kernwapens. Uh, dat is waar het om gaat. Dat heeft nu prioriteit. Hoe verderfelijk u een bepaald regime ook vindt. Je moet met ze blijven praten. Je moet, met, je moet hem inderdaad ook zien aan de tafels waar de onderhandelingen met Iran gevoerd worden over zulke problemen als dat uh, kernwapenprogramma. Voorziet u problemen in Den Haag met uw Ik partner? Ik zal, ik zal wanneer uh, dit bekend wordt en de PVV heeft daar problemen mee... dan zal ik proberen om de PVV te overtuigen voor mijn gelijk. Minister Roosendaal. PVV Tweede Kamerlid Wim Kortenoever, goedemorgen. Goedemorgen. Krijgt de minister problemen met u? Nou, ik ga hem er wel over bevragen, want uh, het is een beetje raar wat hij doet. Hij heeft eerder dit jaar beweerd dat uh, uh, Salehi op die lijst kon blijven staan, op die sanctielijst kon blijven staan, uh, en dat hij alleen voor VN-business, uh, voor zaken die te maken zouden hebben met de OPCW, de, de Chemische Wapenorganisatie, uh, die in Den Haag is gevestigd, dat hij voor dat soort bijeenkomsten naar Europa of Nederland zou kunnen reizen. Dus puur en alleen voor wapenbeheersingsvraagstukken. En nu draait hij, uh, zegt hij, dat er moet worden onderhandeld met Iran... over atoomwapens, en de, of het atoomprogramma... en dat hij daarvoor ook met Salahi elders op de wereld en ook hier zou moeten kunnen praten. Dat vinden wij een onzalig idee. Meneer Kortenhoeven, gaat het u dan om deze man specifiek, meneer Salehi... of gaat het u om contact met Iran? Het gaat ons om deze man specifiek. Ah. Uh, uh, uh, daarnet werd overwezen naar zijn functie uh, in het atoomprogramma uh, van Iran. Dat is een hele gevaarlijke man. Die uh, zijn, zijn huidige parallelfunctie zeer waarschijnlijk gebruikt... om dat programma, dat atoomprogramma, te faciliteren. Want op zich een dialoog met Iran vindt u prima. Dat, dat, daar, daar zou je mee kunnen leven. Nou, ik, ik denk niet dat je een dialoog moet hebben met een misdadig regime. Maar dan gaat u dus ook om het land zelf? Het gaat ons ook om het land zelf. Dit is een misdadige staat, een islamofascistische staat. Uh, en ik maak hier geen grapjes, mevrouw. Die maar die, die, die, die, die, die ze voorgenomen dat het heeft... specifiek ging om deze man. het nou, nou, Gaat ook, u toch ook om... wel om de dialoog? Ja, zeker. Met ja, ja, ja. Ja, natuurlijk. Kijk, dit, dit land heeft een regime wat zich voorgenomen heeft... om het Westen te vernietigen. Dit is niet, niet een stukje retoriek voor mij. Dat wordt door het regime zelf verklaard. Met name door de president van dit regime, Ahmadinejad. Hij zegt dat gewoon in de VN. Uh, het, het, he, het objectief van dit regime is om oorlog te voeren tegen het Westen. Oorlog te voeren tegen Israël en tegen het Westen. Uh, met zo'n regime moet je geen zaken doen. Met zo'n regime moet je niet onderhandelen. Zo'n regime moet je keihard afknijpen. keihard afknijpen. En ik zeg het gewoon nog een keer... Het liefst hebben we helemaal geen betrekkingen met dit soort regimes. Als er dan betrekkingen zijn, dan moeten die op het laagst mogelijke niveau worden ingezet. Maar er zijn nog relaties met, met het land natuurlijk, en niet alleen van Nederland. Uh, het gaat bijvoorbeeld nog over het stoffelijk overschot van uh, mevrouw Bahrami. Ja, er zitten nog Nederlanders daar gevangen. Wat vindt u van de argumenten van de minister die zegt... ja, we moeten toch blijven praten, want anders bereik je helemaal niks. Nou, Het argument van mevrouw Bagrami is inmiddels wel wat ver verouderd. Uh, de minister heeft uh, eerder begin dit jaar gezegd... dat hij daarvoor de Nederlandse ambassadeur naar Teheran moest teruggeven sturen, om te zorgen dat het uh, stoffelijk overschat van mevrouw Borgami zou kunnen worden gerepatrieerd, dus op een onbekende bestemming uh, begraven, en er zou autopsie moeten worden gepleegd, omdat het vermoeden is dat zij is doodgemarteld door dit regime. Ja. Uh, uh, de, dus er is alles voor te zeggen om dan uh, uh, inderdaad te proberen dat, dat lichaam terug te krijgen, uh, in de openbaarheid te krijgen, maar dat is, daar is ze ook niet in geslaagd. Ja, ja. Dus wat mij betreft kan die ambassadeur ook terug, want die is niet in zijn, uh, in zijn opzet geslaagd tot ja. nu toe. Nou, klonk minister Roosenthal redelijk uh, zelfverzekerd. Hij wil uh, u graag uitleggen hoe het zit. Zit er ruimte in uw, uh, in uw mening? Nou, ik vind dat hij het sowieso aan de Tweede Kamer moet uitleggen. Ik, ik hoop daar ook een gelegenheid voor te krijgen, misschien vandaag. Uh, luister, het, het, het, het, met dit regime, met dit levensgevaarlijke regime moeten wij uh, uh, erg oppassen, hmm. zeker waar het gaat om, uh, om diplomatieke betrekkingen. En als de minister we, uh, niet zij, luistert zij misbruiken, zij misbruiken deze diplomatieke betrekkingen... om tijd te winnen in hun atoomprogramma. Precies het tegenovergestelde wat de minister wil... bereikt hij door de onderhandelingen met dit regime door te laten gaan. En wat gaan. als hij niet luistert naar uw argumenten? Nou, daar gaan we later over praten. We, we, we zijn een beschaafd land en wij, uh, we hebben een goede omgang... Met, uh, met de minister van Buitenlandse Zaken, dus we gaan het gewoon bespreken. Maar ik, ik neem hier op dit moment... Geen genoegen mee. Tweede Kamerlid Wim Kortenoever van de PVV. Dank. Zeer graag gedaan. Nou, de sports. Tom van het Hek, goeiemorgen. hè. Theo Jansen, het is helemaal definitief, ja. gaat weg uit Enschede, gaat naar Ajax toe. Uh, Tom, hoe erg is dat voor Twente? Nou ja, het is natuurlijk wel erg, omdat ze een hele goede speler kwijtraken. Een speler die een draagende speler voor hun was uh, afgelopen competitie. Uh, anderzijds lijkt het er wel een beetje op dat ze zich niet zo verzet hebben tegen het uh, vertrek van Janssen. En daar zijn ook wel een aantal logische redenen voor. Uh, Janssen had zelf aangegeven dat hij aan iets nieuws toe was, weg wilde in woord en gebaar. Nou, een speler die niet wil, daar heb je niet zoveel aan. En ze konden nog 3,2 miljoen miljoen euro ja. op dit moment voor een vangen. en over een jaar kan zo iemand gratis de deur uit. Dus Um, er waren ook wel verhalen dat hij niet zo goed in de groep en dergelijke zou liggen. Maar die worden toch wel ernstig ontkracht, hoor. Theo Jansen is een uh, recht door zee jongen. Ajax kan hem goed gebruiken. Het is een, uh, het is een vuurvreter. Uh, zit er dan helemaal geen gevaar aan? Ja, toch een beetje zijn fitheid. Hij ontkent dat zelf natuurlijk. Hij zegt, ik ben fit. Het is bekend dat hij af en toe een sigaretje rookt. Hij houdt van een glaasje bier. Het, het gevaar van een licht uh, kilootje te veel ligt altijd op de loer bij Theo Jansen. Dus ik bedoel, daar zal men hard aan moeten werken. Je moet hem ook een beetje ruimte geven in zo zo'n Team, maar met Frank de Boer als coach gaat Theo Jansen volgens mij wel nog 1, 2 hele mooie jaren bij Ajax tegemoet. Hoor. En is het toch wel een, een opmerkelijke transfer. Want het gebeurt niet zo heel veel meer in Nederland dat de ene uh, concurrent er een van de andere koopt. Dus in dat opzicht slaat Ajax een dubbelslag. Had dat nou te maken met zijn heimwee? Of? Nou, er zijn altijd verhalen dat Theo Jansen, zoals vroeger ooit wel eens gezegd werd... dat Wim van Hanegem elke dag de domtoren moest zien. Ja. Werd, <laughs> of Theo Jansen wel eens gezegd hè, dat hij niet buiten Arnhem kan. Je hoorde hem bij jullie hè, al eerder ja, ook zeggen ja. uh, vanochtend... Van, nou, dat is zo erg is het ook niet. Maar ik geloof niet dat het iemand is die uh, jaren in het buitenland zou willen vertoeven. Maar een rijtje Duitsland had er volgens mij voor Theo Jansen okay. ook nog wel in kunnen zitten. Okay. Hey, Even naar een, nou, een toch tragisch ongeval ja. uh, in de ja. wielerwereld. Xavier Tom niet op de weg overleden, maar thuis... Ja, ja, tussen de garagedeur. Wat, wat, ja. wat is er gebeurd? Bizar verhaal. Hij, hij ging trainen, hij was op trainingskamp... en hij zou zijn fiets pakken en hij is beklemd geraakt... tussen een auto die niet op de handrem staat, als ik het goed begrijp... want het blijft wat onduidelijk. En een garagedeur die dichtging en hij schijnt op slag dood te zijn geweest... en is door een, door een collega enige tijd later aangetroffen... omdat hij niet op de plek van het trainen verscheen. Ja, het is natuurlijk bijzonder triest. Het is gewoon een, een ongeval in huiselijke kring, zou je kunnen zeggen. Mm -hmm. Het is een, een 32-jarige renner... Die die alom geprezen werd in allerlei opzichten. De zon in het peloton werd hij wel eens genoemd vanwege zijn verschijning. Vorig jaar werd hem ooit doping aangeboden. Daar ging hij meteen mee naar de politie en rolde hij een heel netwerkje mee op. Dus in dat opzicht heeft hij ook een, een hele uh, ja, schone historie. Uh, het was een laatbloeier. Hij werd vorig jaar zesde in de ronde van Spanje. Uh, Parijs-Nice won hij in etappe. Hij was nu, zich nu aan het voorbereiden op de tour. En ja, de, ja het is natuurlijk ongelooflijk triest uh, in zo'n korte tijd. De Giro zal er vandaag één minuut bij uh, Stilstaan. Hij reed daar natuurlijk niet, maar zijn team uh, rijdt daar wel. Die blijven ook in de Giro. Maar het is in uh, twee weken tijd ja, de tweede wielrenner die in een uh, actieve periode van zijn carrière omkomt. Dus uh, de wielersport uh, krijgt het wat dat betreft voor de kiezer. Maar het meest natuurlijk de familie uh, Tondo. Want het is een heel, heel, heel treurig geval. Ja, dat is het. Dankjewel Tom van het Hek. Jo. Amerikaanse president Obama is op bezoek in Europa... om de Atlantische relaties aan te halen. Dat lijkt wel nodig ook. Eerste verkeersinformatie bij de ANWB, Jolande ja. van der Velden. 108 kilometer file valt eigenlijk wel mee voor de dinsdagochtend. Een paar dingen vallen op. De file op de A12-Duitse grens richting Utrecht lost niet makkelijk op. Tussen 7 naar de Arnhem-Noord nog 7 kilometer. De nasleep van een aanrijding. Een nieuwe aanrijding op de A15-Europoort richting Rotterdam. Bij de Botlektunnel 3 kilometer. Bij die aanrijding was een motorrijder betrokken. Bij de Botlektunnel is nu de linker ook dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Het is twaalf minuten voor acht. De Amerikaanse president Obama is op tournee door Europa. De komende drie dagen is hij in Groot-Brittannië. Daarna gaat hij door naar Frankrijk en ook nog naar Polen. Hij begon zijn bezoek gisteren in Ierland, in het dorpje Manigal... waar zijn over-over-overgrootvader vandaan komt. Hij gaf daar een opburende speech. Dit kleine land that de grootste dingen je beste dagen nog ahead. Our greatest triumphs are still to come. And Ireland, if anyone ever says otherwise... if anybody ever tells you that your problems are too big... remember that whatever hardships the winter may bring... springtime is always just around the corner. Dat kan niet goed, hè, Mark Sheffan? Ja, dat kan niet goed. Ja. En Ierland heeft ook wel wat van nodig op het ogenblik, dus dat kwam goed uit. Ja, je van politiek columnist en oud-correspondent in de Verenigde Staten voor NRC uh, Handelsblad. Ja, juichende menigte, um, niet zo groot als toen in Berlijn, toen Obama daar zijn speech hield, toen hij nog presidentskandidaat was. Maar Europa lijkt nog idolaat van hem. Is dat terecht? Ja, heel Europa heeft Obama gestemd natuurlijk uh, toen hij gekozen werd. Alleen hadden we geen stem nee, en kwam hij ook nooit meer bedanken, want... Obama was misschien wel de meest ideale president die Europa zich kon denken. Maar hij heeft bij wijze van spreken nog meer dan zijn voorganger president Bush... heeft hij naar Azië en Afrika en het Midden-Oosten gekeken. En uh, af en toe naar Rusland, over ons heen. Maar van Europa verwachtte hij niet veel. En hij heeft heel wat afspraken afgezegd. Je mm. liefde is absoluut niet wederzijds dus. Nou, ik denk dat hij... Zeker meer dan de Republikeinen die zich nu weer warm lopen om uh, volgend jaar uh, misschien gekozen te worden. Dat hij Europa wel degelijk ziet zitten en, en weet waar we wonen en hoe we denken. Maar ook weet dat we en ontzettend verdeeld zijn en enorm bezuinigen op defensie. Dus dat hij voor uh, militaire klusjes ook niet al te veel moet verwachten. Hij, uh, ik ben bang dat hij ons op waarde schat zoals men dat in Amerika weegt. En dan kijken ze gauw naar China. Dan zijn we minder belangrijk geworden. We zijn zowel in de handel als in de internationale machtspolitiek... veel minder belangrijk geworden. En dat blijft maar doorgaan. Moeten we deze tour dan ook niet zien uh, als manier om banden aan te halen met Europa? Wat is, zou anders het doel kunnen zijn? Nou ja, kijk, iedere Amerikaanse president gaat naar Ierland. Uh, Clinton, Bush, Reagan. Ze bleken allemaal wortels te hebben voor voor voorvaderen in Ierland... Er is een grote Ierse gemeenschap in Amerika. Er zijn volgend jaar verkiezingen, tel uit je winst, met zo'n prachtige toespraak. Iedereen denkt al bijna weer aan de aardappelziekte toen de Ierland voor het eerst leegliep. Uh, nu zijn er weer een heleboel van die talentjongeren die denken, nou dat wordt al even niks met Ierland. Dus zo'n toespraak voor de achterblijvers, dat, dat is geweldig voor de Ieren in Amerika die Obama moeten stemmen. Is het ook Europa's eigen schuld? Want we kunnen het hier maar niet echt met elkaar eens worden. We spreken niet met één stem. U, u gaf het net zelf al aan. We bezuinigen op defensie. Economisch zitten we in de problemen. Is het onze eigen schuld? Ja, eigen schuld. Uh, is het de schuld van de Grieken? Is het de schuld van de Ieren? De Portugezen, Italianen, de Spanjaarden? Of toch ook van ons allemaal die in de euro gestapt zijn. En even niet de bijbehorende regels goed hebben vastgelegd. Dit is ons leven, dit is ons Europa. Het is knoeien en modderen en soms uh, is het toch wel heel fijn. Maar voor Amerika uh, is het een vrij onhandige, brokkelige bondgenoot. Nou hmm. is natuurlijk de wens vanuit Europa om de baas van het IMF te mogen leveren. Is het voor Europa nog belangrijk, deze tournee, in dat opzicht? Is het belangrijk dat Obama uh, op Europese bodem is op dit moment? Nou, ik denk niet dat die reis er verschil zal maken voor de vraag of we waarschijnlijk voor de laatste keer nog de baas van de IMF mogen leveren. Het kan zijn dat Amerika eh, het nu altijd vindt... dat iemand uit een opkomend land, Singapore, eh, Brazilië... zo'n zo land nu de baas levert. Het kan ook zijn dat Obama en zijn mensen denken... nou, er is nu zo'n financieel gedonder in Europa... laat nog maar even een Europeaan zijn eigen afwas doen. En dat eh, bijvoorbeeld Christine Lagarde uit Frankrijk het mag doen... Ja. En als hij denkt, het moet een buitenlander worden, een, een niet-Europeaan... dan is het misschien wel elegant dat hij dat dan aankondigt uh, als hij weer weg is. Hm. Ja, en hij heeft natuurlijk gelijk, het is, uh, het is ook in de rest van de wereld te doen. Daar is de onrust en daar bloeit de economie. Ja, en daar doen ze, daar doen ze zaken, daar willen ze bij zijn. Het Amerikaanse bedrijfsleven is natuurlijk in China enorm uh, actief... en al heel lang in allerlei delen van Azië. Europese bedrijven doen dat ook proberen dat ook. Maar met Europese directies van landen kan die zo weinig regelen. Je, je, je hebt het gezien in Afghanistan. Europa had wel allerlei verhalen, maar liet het Amerika doen. Ja. Uh, Libië, waar vannacht weer flink gebombardeerd is. Uh, dat was dan een Frans initiatief samen met de Britten. Maar er is zo op defensie bezuinigd dat Amerika de Amerikanen het, moet het eigenlijk moeten doen. Ja. Dus hij komt nog voor de gezelligheid, voor een Guinness en een Ierse pub. Ja, en de G8 is deze keer, dat roleert. Dus dat is nou in Deauville in Frankrijk aan de kust. Dus dan kan hij meteen Sarkozy in de hand geven. Hij gaat even langs Cameron, daar is hij gisteravond al naartoe gevlogen. Want dat is natuurlijk toch nog wel, ze spreken alle twee Engels, dat helpt. Dat is wel de bondgenoot die als het om militaire dingen gaat... steeds minder materieel, maar wel morele steun geeft. Ja. De special relationship, daar hebben ze het altijd graag over. Die is er natuurlijk nog wel een beetje. Max Chavan over het bezoek van Obama aan Europa. Hartelijk dank voor uw uitleg. NOS Radio en Journaal Overzicht. Daarvoor gaan we weer terug naar eigen land. Alle kranten openen met de uitslag van de Eerste Kamerverkiezing. De coalitiepartij VVD, PVV en CDA hebben gisteren met 37 zetels... net geen meerderheid gekregen in de Eerste Kamer... maar met steun van één zetel van de SGP halen ze die meerderheid toch. Dubbel gedoogd staat er met vette letters op de voorpagina van de Volkskrant. In de Tweede Kamer regeert dit kabinet met gedoogsteun van Wilders... in de Eerste Kamer nu dus met hulp van de SGP. De Telegraaf concludeert dat de coalitie weliswaar door kan met deze uitslag, maar dat er ook veel aan te merken is op de situatie. In het artikel zegt Job Cohen bijvoorbeeld... dat het kabinet zich afhankelijk opstelt van een partij... die vrouwen op een achterstandspositie zet. Voor op NSC Next een uh, grafische afbeelding van een sok met de titel, een sok aan een waslijn met een wasknijper, afhankelijk van één zwarte kous. De krant vraagt zich af hoeveel principes Rutte opzij wil zetten voor de steun van de SGP. Ook wordt de liberale VVD nu volgens NSC Next afhankelijk van een partij die het liberalisme als een van de grootste bedreigingen van de samenleving ziet. Op de pers, voor de voorpagina van de pers, ook een grafische afbeelding van een vlag zwart-wit geblokt, want deze krant denkt dat het kabinet van Rutte nu zeker de eindstreep zal halen, vandaar deze finishvlag. Geen van de betrokken heeft namelijk baat bij een vroegtijdig einde voor dit kabinet. Trouw besteedt aandacht aan de groeiende kritiek op de Eerste Kamerverkiezingen. Fractieleider Tini Cox van de SP noemt het een bizar systeem. Het is één groot spel van strategisch berekenen en stemmen, vindt hij... Cox wil het systeem veranderen en kreeg daarvoor steun... van D66-fractieleider Roger van Bokstel en SP-leider Emiel Roemer. Premier Mark Rutte vindt het ook een raar systeem... maar wil komende jaren geen energie steken in het veranderen daarvan. We gaan het daar nog over hebben trouwens in het Radio 1-journaal later. U heeft vanochtend ook al gehoord over TEPCO, over Japan. U hoorde daar Wim Turkenburg, de atoomfysicus, over. De exploitant maakte namelijk bekend dat er meltdowns zijn geweest. Meer meltdowns in drie kerncentrales van Fukushima. In de kernreactoren moet ik zeggen... De ramp houdt Japan zo'n 2,5 maand na de aardbeving nog uh, volledig bezig. Japan Today meldt dat de regering een onafhankelijke commissie wil oprichten... die gaat bekijken hoe deze nucleaire ramp kon gebeuren. Volgens de Japan Times komen er binnenkort nog meer problemen bij. De opvang voor radioactief water is namelijk bijna vol. Turkenburg zei dat ook al. Exportant Tepco zegt dat een nieuw bassin voor dat water pas begin juli klaar kan zijn. En dat zou betekenen dat de werkzaamheden in de kerncentrales, de reactoren, tijdelijk moeten worden stilgelegd. Al dus die Japanse nieuwssite. Dan nog even naar Huffington Post. Ze heeft een fotoreeks online gezet van de tornado die in Missouri, in Joplin, een totale verwoesting heeft aangericht. De foto's laten zien hoe hele woonwijken en een compleet stadje zijn weggevaagd. Op een van die beelden is ook te zien hoe de tornado vol blauw licht is. En dat komt door de bliksem in de tornado. Indrukwekkende foto's.